Verkeer willen hebt, nooit je wie in, vertroetelen, zin je tegen die, mishandelen je die, hebben je oprecht geen die, waardevolte, geringte, hoal al die mensen en wie je te veel bent.